Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. In het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de dood van Philip Seymour Hoffman. Geschokte reacties uit de wereld van de acteurs. Zijn naam zoomde al een paar dagen rond: Erik Wiebes. Daar hoort u nu al meer over in het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Inderdaad, Erik Wiebes, hij is inderdaad de grote kanshebber om Frans Wekers op te volgen als staatssecretaris van Financiën, als we de bronnen in Den Haag mogen geloven tenminste. Erik Wiebes is nu namens de VVD wethouder van verkeer en vervoer in Amsterdam en heeft geen ervaring in de landelijke politiek. Maar toch is het geen verrassing dat de keuze op hem is gevallen, zegt verslaggever Joost Vullings. Hij zit al een tijdje in het kaartenbakje met de mogelijke bewindspersonen van de VVD. En nu er dus een plek vrij kwam, hebben ze zijn kaartje eruit gehaald en naar Den Haag geroepen. En hij heeft geen politieke Haagse ervaring, maar hij is wel een tijd lang topambtenaar op economische zaken geweest. Dus hij weet wel hoe een ministerie werkt. Wiebes moet als opvolger van de opgestapte Frans Wekers de problemen bij de Belastingdienst oplossen. Hij heeft geen duidelijke financiële achtergrond, maar staat bekend als een crisismanager.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 Joep van het Hek heeft de Edison Oeuvreprijs Kleinkunst gekregen. Die prijs wordt incidenteel uitgereikt bij bijzondere gelegenheden. Van het Hek krijgt hem vanwege zijn 60ste verjaardag, zijn 30ste album en de 200ste keer dat hij in Carré staat. Het is ook de vijfde keer dat hij een Edison ontvangt. Joep van het Hek richtte ruim 40 jaar geleden het gezelschap Cabaret Nar op. Later ging hij verder met soloprogramma's, maakte onder meer zeven oudejaarsconferenties. Ook is hij columnist voor NRC Handelsblad en schrijft hij boeken.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 Ontzettend leuk om naar te kijken, moet ik zeggen. Maar het echte hoogtepunt was eigenlijk René Fleming. Want zij was de eerste operaster die het uh, volkslied mocht spelen... voorafgaand aan de wedstrijd. Dat deed ze echt schitterend. Misschien wel het mooiste moment van de hele avond eigenlijk. De Superbowl wordt jaarlijks door ruim 100 miljoen Amerikanen... op televisie bekeken. Het weer nog. In de oostelijke helft nog kans op wat mist. Die trekt snel weg. Daarna is het droog en bijna overal zonnig. In het noordoosten zijn er wat meer wolken. Het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgen droog met veel zon. Woensdag gaat het regenen. AWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks, hoe gaat het? Het lijkt wel alsof we de spits uh, top hebben bereikt. Zo'n 200 kilometer file. We hebben wat ongelukken gehad in het laatste half uurtje. Op de A1 richting Amsterdam, 6 kilometer daardoor... tussen Naarden en knooppunt Muidenberg. De gevolgen is ook een file op de A6, ledenstad Muiden... tussen Almere Stad en Almere Poort, ruim 6 kilometer. Op de A8 naar Amsterdam, 7 kilometer bij knooppunt Koenplein. En een ongeluk op de A12, vanaf Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Woerden, 9 kilometer.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 Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl. Een kwartier geleden kwam er nieuws bij onze collega's bij 3FM. Joep van het Hek was daar te gast en Giel Beelen had een prijs voor hem. Ik heb het genoegen en de eer mag ik zeggen... dat ik jou een edison oeuvre voor kleinkost mag uitreiken, Is dat echt zo? Ja, dat is dus echt zo. Straks in de reactie bij ons spreken wij cabaretier Joep van het Hek. Het LOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Frederik de Jong. De Amsterdamse wethouder Erik Wiebes... wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij is de beoogde opvolger van Frans Wekers... die vorige week redelijk onverwacht opstapte. Verslaggever Edwin van den Berg in Amsterdam. Goedemorgen, als het, Goedemorgen. Als het allemaal doorgaat... Uh, verliest Amsterdam dus een wethouder. Wat zijn de reacties? Nou, de eerste reacties die, die, die zijn net uh, te lezen op, op Twitter van, van wat raadsleden. Nou, die zijn bij dit soort, uh, bij dit soort sollicitaties, uh, hoewel het nieuws nog vers is, eigenlijk uh, redelijk voorspelbaar. Dat uh, wiebers uh, nog maar eigenlijk kort in Amsterdam zitten. Een jaar of vier, maar toch veel al voor de stad heeft gedaan. Dus een verlies voor Amsterdam, maar fijn dat een Amsterdamse wethouder nu uh, uh, deze baan uh, krijgt. Het liefst had ik hem ook zelf al natuurlijk om een eerste reactie gevraagd. Want de verkeerswethouder komt elke. Dag elke werkdag op zijn fiets naar de stoker. Maar ik heb hem hier bij de fietsenstalling nog niet kunnen tackelen. Goed, maar jij blijft posten, uiteraard, Edwin. Uh, ja. We hebben het al wel gehoord. Hij is echt een ijs. Uh, hij wordt het dan waarschijnlijk vanwege het feit dat hij een goed crisi crisismanager is. Uh, ja. Waar blijkt dat uit? Nou, uit het feit dat hij, uh, hoewel hij nog geen politieke ervaring had toen hij uh, hier kwam uh, in 2010 uh, naar uh, Amsterdam, toch een vrij behoorlijk uh, probleemdossier kreeg uh, met de Noord-Zuidlijn. Die toen uh, ja, een negatief imago had naar, naar aanleiding van die verzakkingen uh, in de stad in 2008. Nou, nu is dat natuurlijk uh, de afgelopen jaren vrij goed gegaan. En dat is ook toch voor een groot deel te danken aan, aan de aanpak van uh, Wiebers. Niet pretsen, maar poetsen, zegt hij vaak. En uh, nou, dat. Uh, heeft hij ook in de praktijk gebracht. Dat heeft hem af en toe ook nog wel eens op kritiek komen te staan van de gemeenteraad. Die vinden dat hij vaak als een kleine olifant door de porseleinkast ging. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat de noord het geschonden imago redelijk heeft opgepoetst. En dat is eigenlijk ook het geval met een aantal andere dossiers die hij heeft aangepakt. Hij staat ook bekend als een rekenwonder, hè? dus dat komt goed uit bij de Belastingdienst. Ja, die, uh, die, die, dat, dat komt op dit moment goed uit... als je kijkt naar, uh, naar uh, de klus die hij uh, moet klaren bij, uh, bij de Belastingdienst. Hoewel die natuurlijk ook... Eerlijk gezegd niet zo heel veel ervaring heeft met financiën. Uh, hij is consultant geweest bij McKinsey, Hij uh, is topambtenaar geweest bij het ministerie. Maar niet bij financiën, maar bij economische zaken. Dus hoewel hij uh, wordt gezien als een crisismanager. Uh, als een man die grote uh, organisaties kan leiden. Zoals hier uh, onder meer dus de Noord-Zuidlijn, uh, Metrolijn. Heeft hij toch geen ervaring met financiën. Maar blijkbaar is dat op dit moment geen, uh, geen obstakel om hem toch voor deze post te vragen. Goed. Zie je al een fiets? Nee, nee ik, uh, ik blijf hier. Uh, het wordt hier net een beetje licht, ook in Amsterdam. Dus misschien uh, kunnen we hem hier ja. zo eventjes, uh, eventjes vragen als hij aan zijn werkdag begint. Um, in de gaten. Edwin van den Berg, Post bij de fietsenstalling van het Stadhuis in Amsterdam. Dank je wel. 9 minuten over 8. Thailand heeft gestemd. Al hebben anti-regeringsdemonstranten het stemmen op veel plaatsen verhinderd. De oppositie boycotte bovendien de verkiezingen, die daardoor nauwelijks meer verkiezingen genoemd kunnen worden. Correspondent Michel Maas volgde de gebeurtenis in Bangkok. 15. 15. 15, 15. dat is het nummer van de regeringspartij Thai. Die krijgt vandaag bijna alle stemmen. Alle geldige stemmen. Je zou dus kunnen zeggen dat de regeringspartij grandioos gaat winnen. Maar niets is minder waar. Er is al gevochten over deze verkiezingen. Er is zelfs geschoten. Maar als de verkiezingsdag aanbreekt is het bijna rustig. Bijna. Een verdeelpunt voor stembiljetten wordt belaagd door honderden demonstranten. Zij verhinderen dat de stembussen van een heel district van Bangkok bij de kiezers komen. Op de binnenplaats van het gebouw daar staan ze. Stembussen en daarin zitten de stembiljetten. De stembiljetten van een heel district. Ze zullen niet worden gebruikt. In ieder geval niet in deze verkiezing. Hey. De testleider op de geluidswagen legt uit waarom die verkiezingen niet mogen doorgaan. They want our people to them again. Nu willen ze dat de mensen weer op ze stemmen, zodat ze opnieuw aan de macht komen. Het Thaise volk kan dat niet accepteren. People cannot accept that. Hij spreekt niet voor het hele volk, want miljoenen Thais gaan wel stemmen. Bij een stembureau Dindeng wemelt het van de kiezers, maar gekozen wordt er niet. Woedend zijn ze. Ze zijn zo woedend dat ze een verdwaalde demonstrant in hun midden te lijf willen gaan. De politie moet de vrouw redden. Thailand wacht alleen maar meer narigheid, zegt mensenrechtenactivist Sunay street. Het is turning table of political conflict in Thailand perpetual. Straks gaan de aanhangers van de regering weer de straat op. Dat is de vicieuze cirkel van het conflict in Thailand eeuwige cirkel. Het is nu een punt bereikt dat het niet langer gaat over twee verschillende politieke standpunten... ...maar om fundamentele mensenrechten. Je mag verkiezingen niet gaan afschaffen omdat je corruptie wil bestrijden. Verkiezingen zijn een eerste vereiste voor elke democratie. Het gaat er in Thailand dus niet meer om wie wint. Dit is puur een machtsvertoon. De oppositie heeft laten zien dat ze verkiezingen kan verstoren... en de regering heeft laten zien dat ze desondanks verkiezingen kan houden. En waar het op uit zal draaien is alleen maar nog meer geweld. Consument Michel Maas vanuit Bangkok... Edison, Euvreprijs Kleinkunst is voor Joep van het Hek. En we spreken hem zo. Acteur Philip Seymour Hoffman is op 46-jarige leeftijd overleden. Hij is gisteren doodgevonden in zijn appartement in New York. De acteur was tijdens zijn carrière te zien in meerdere grote films. Begin jaren 90 begon Hoffman zijn carrière met de film... Center for Woman a met her her El Pacino. Daarna volgde Twister... En de Big Lebowski. You never went to college. Please don't touch that. In 2006 kreeg ze zijn belangrijkste prijs. And the Oscar goes to Philip Seymour Hoffman in Capote. Een Oscar voor beste acteur voor zijn rol in Capote. Hoffman speelt daarin de rol van schrijver. Wow, I'm in a category of some great, great, great actors, fantastic actors, and And I'm overwhelmed. Uh, I'm really overwhelmed. Um... Zijn laatste rol speelde hij in de filmreeks The Hunger Games. Maar gisteren kwam er abrupt een einde aan zijn glansrijke carrière. Dit is CNN-breaking news. Hello everyone, I'm um, Frederica Whitfield with this breaking news, sad news coming out of the world of entertainment. Actor Philip Seymour Hoffman has been found dead in his Manhattan apartment. Oscar winning actor Philip Seymour Hoffman was found dead of an apparent drug overdose inside a Greenwich Village home on Sunday. He was also known for his honesty about the struggles he faced away from the public eye. Collega's van Hoffman reageren geschokt. Acteur Kevin Costner noemt Hoffman een belangrijke en grote acteur. Philip was een heel belangrijke actor. En um, was uh really his place among the real great actors. Het is een scham because who knows what he would have been able to do. But we're left with a legacy van de work hijon gone. En het all speak voor zichzelf. Er is niemand te vinden die iets slechts te zeggen heeft over zijn werk, zegt acteur Steve Coogan. Je wouldn't have found een one person who would have. Huffman kon alle soorten rollen spelen, zegt deze recensent. Ik denk dat er kon Hij rollen, tragic roles, en everything in between. Er was niets dat hij niet kon. AMB Verkeersinformatie Kees Klaks. Frederik Kruim, 200 kilometer file. Wat gladheid in de kop van Noord-Holland. En in het oosten en zuidoosten van het land. Um, ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden-Muidenberg, 6 kilometer file. Een ongeluk ook op de Ring van Amsterdam. Richting Watergraasmeer. Bij Nieuwe Meer is nu de linkerrijstrook dicht. Vertraging op de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Op die A12 staat 9 kilometer tussen Gouda en Woerden. Een ongeluk op de A20 richting Gouda bij Maasluis. 2 kilometer file. En een afgesloten rechte rijstrook. In de nawee van een aanrijding op de A58 Tilburg-Preda. Bij Gilzen nog 6 kilometer.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 we étions formidabel. Oh. Dat dacht Joep van het Hek ook. Zojuist heeft hij de Edison Euvreprijs Kleinkunst in ontvangst genomen. Bij Giel Belen van 3FM. Het is de vijfde Edison trouwens voor van het Hek. En nu dus voor al zijn werk. En nu komt het allereerste, dames en heren, het in elkaar zetten van een IKEA-stapelwetje. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders zat u niet. Wat is een gewone man? Nou, in dit geval bedoel ik echt zo'n Hollandse eikel. Zo'n zo zo lul, weet je wel? Zo'n zo drinker. Zit niet te lachen? Krein, godverdomme! Team Mobile heeft gezegd, als er nog een kolom komt, dan zijn we bang dat de schade groot is. Ja. Dus, ik kan nu vast in de camera zeggen, er komt nog een kolom. Ja, ja. En ik merk elke dag dat ik me vergis En dat er dan nog een dag over is. Meneer Van Tijk, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U, staat te, wel. u staat te trillen, hoor ik van de regisseur. Ja, ik zat te trillen op mijn benen. Nee, nee. Uh, ik werd er door overvallen. En ik heb thuis vier Edison ontstaan... waarvan er eentje <gul> al meteen van zijn sokkel brak. En dat deed deze gelukkig ook. Dus ze worden nog steeds heel slecht op een sokkeltje gelijmd. Heeft ja. u, u me echt al kapot gemaakt nu? Nee, Giel. Oh, Giel, Giel, <gul> gaf, hem, Giel gaf hem aan mij en toen tak, viel hij me uit elkaar. Ach, ja, ja, dat is grappig. niet spijtig. Ja. Zeg, in ja. 43 seconden gingen wij met zeven laten laders... Ze door uw carrière net. Wat gaf het een beetje beeld? Ja, ik denk, <coughs> ik denk het wel een beetje, ja. ja. ja. Mooi liedje, harde ja. uitspraken. Ja. Scheld worden. Ja, een beetje lawaai. Ja, <laughs> ja. Ja. En dan krijgt u de Euvre prijs voor. Ja, nou, ik denk dat ik de Euvre prijs krijg voor uh, mensen een leuke avond bezorgen. En uh, dat doe ik al vrij lang. En hoe voelt dat? Het is toch ook altijd een beetje het idee van ja, euro-prijs is het klaar? Nou, dat is nog niet zo. Nee, nee, ze, kunnen, ze krijgen me nog niet weg. Ze is niet van uh, we geven hem een bloemetje en dan oprotten. Ik ga een oudejaarsconferentie maken en uh, ik heb ook een plan voor een nieuw programma. Dus voorlopig nog vier, vijf jaar bezig. Ja, nou wordt die prijs alleen uitgereikt incidenteel... bij bijzondere gelegenheden. Wat is dat bij u? Weet ik niet. Oh. Ja, net hoorde ik van Giel dat ik uh, 30 jaar geleden doorbrak... dat ik 40 jaar op toneel sta... dat ik 20 jaar mijn eigen hekwerk heb. dat ik Allemaal dat soort dingen hoorde ik. En dat ik 60 word. Ja. En dan ja. ook ja. nog 200 keer in carré, nog een getal. Ja, inmiddels alweer 220 of zo is dat. Ja, ja, ja. Die overprijs wat, wat, wat heeft het nog extra betekenis voor u... in vergelijking met die, met die vorige vier? Nee, ik heb, uh, ik heb thuis geen prijzenkastje... maar wel zo'n plankje waar al die dingen op liggen. En uh, hij komt netjes een staan. Het is zo'n voetbalmuurtje geworden nu. Zo'n, uh, weet je wel, voor dat, dat de bal er niet in kan. Ja. En u zegt ik ga nog minstens een paar jaar door Maar houdt uw stem het wel vol Of is dit gewoon uw ochtendgeluid Nou dit is echt mijn ochtendgeluid En, uh, uh, ja, ik, ben, ik, en ik had gisteravond een onbeduidelijk leuk feestje ah, dat is Met het. alle mensen Met uh, wie ik de Wichbaum heb gespeeld En we hadden uh, een leuk Echt een heel lekker restaurant Rijssel, ik ga het ook even noemen <laughs> in, uh, in Amsterdam hadden we afgehuurd En die mensen hebben zo ontzettend lekker voor ons gekookt En het was zo'n leuke avond Dus uh, vandaar nou, dan komt die uh, Oudejaarsconferentie eraan. Wat, wat valt er nog van u te verwachten? Hoe bedoel je dat? Nou, gaat u de, gaat u de koers nog wat verleggen? Of gaat uh, u zo door? Nou, ik ga gewoon uh, dit jaar goed bekijken. En uh, in september ga ik beginnen met try-out voor de oudejaarsconference. En 31 december is hij klaar. En wie er nog in wil, die uh, moet... Bewegen. En Frans, we Frans Wekers is op begonnen. Ik kan het zeggen. <laughs> maar of hij het haalt weet ik niet. Ik denk dat iedereen dat uh, 31 december... Uh, ik was hem vandaag al bijna vergeten. Maar uh, over Erik Wiebes kunt u misschien wel iets vertellen? <kuggen> ja, nou ja. Die, uh, die, uh, die heeft toch uh, de Noord-Zuidlijn opgelost. Hoorde ik net op de radio. Ja, die, die, um, uh, daar, daar maken we dagelijks gebruik van. Van ja, de Noord-Zuidlijn. Ja, die gaat, 2031 gaat die open. <laughs> en, uh, dus, nee, dat is echt zo'n grote grap. Die hele verzakte... Uh, die vijzelgracht waar die helemaal uit het lood hangt. Door die idiote lijn waar niemand op zit te wachten. En uh, ja, ja en die dalers. Dat is toch zo'n wethouder die ook nog ergens ronddolt door Nederland. En ja, het is prachtig. Ja. Geniet van die kapotte Edison voor, uh, voor het doen? hele oeuvre... En nog veel succes. Dank u wel. Het LOS Radio 1 Journal. We gaan even door naar Zaanse Schans bij Zaandam. Anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Dan mag je je toeristentrekker noemen, Mark Robin Visser. Vanochtend vroeg ja, waren ze er ook alweer... Ja, de eerste fotograaf, fotografische toeristen heb ik al uh, in het landschap uh, gezien. Met camera's en statief uh, mooie plaatjes maken van het ochtendlicht. Het wordt ook heel mooi licht hier vandaag. Veel zon ook. En dat betekent ongetwijfeld dat het vandaag ook wel weer lekker druk zal zijn. Ondanks de wat lage temperatuur. Meneer van Steenbergen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, wat wordt het vandaag? Hoeveel komen we er? Ik denk dat het heel rustig is. Want oh. maandag uh, is heel rustig en we zitten echt midden in het laagseizoen. Ja. Dus ik denk dat het vandaag relatief rustig is. Uh, in ieder geval in vergelijking met bijvoorbeeld uh, de maand april... waarin het uh, booming is, want ja. dat is het keukenhofseizoen. Dus ik denk dat het wel mee zal vallen. Maar dat is ook wel weer mooi voor de mensen die willen komen. Precies. Maar er komen elke dag wel toeristen, hè? Elke dag hebben we wel uh, toeristen, bussen. Uh, dat gaat gewoon het hele jaar door. Ja. Wat is het geheim van de Zaanse Schans? Want je mag zeggen met anderhalf miljoen bezoekers... dat het een toeristenmagneet is... Absoluut, ja. absoluut. Hoe komt dat zo? Nou, ik denk dat het een combinatie is. Allereerst, uh, wij staan hier bijvoorbeeld voor verfmolen de kat. En, ja, een uh, prachtige de, oude molen uit 1782. Absoluut. Ja. En uh, daarnaast de molen de zoeker en het jonge schaap. Nou, je bent eigenlijk omringd door nostalgie. Ik denk dat dat absoluut de kracht is van, uh, van de Zaanse schans. Je kan hier ook uh, Holland in het klein zien. Uh, in, uh, in een paar honderd meter heb je uh, bij wijze van spreken de traditionele iconen, de molens, de kaas en de klompen. Maar ook de mooie. Zaanse pandjes. Je hebt hier een stuk geschiedenis wat je kan ervaren. En wat ik denk uh, wat heel belangrijk is voor, uh, voor de Zaanse schans, dat Amsterdam gewoon om de hoek ligt. Ja. En daar heel veel mensen van aankomen. Als het regent in Amsterdam, dan drupt het op de Zaanse schans. Absoluut. En het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. En daar krijgen jullie dan natuurlijk ook een graadje van mee. Ja, ja absoluut. Ja. Ooit in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw hier allemaal bij elkaar gezet. Hè? Al die prachtige molens en uh, boerderijen. Om ja. het cultureel erfgoed te behouden. Ja. En zo langzamerhand nam het aan toeristen toe. Kan je zeggen dat de Zaanse Schans zo langzamerhand een beetje in zijn voegen begint te kraken? Nou, op gezette momenten wel. Ik, uh, wat ik net zei, als je hier april mei, uh, dan is het heel druk met bussen die uh, de Zaanse Schans combineren met de Keukenhof. Uh, uh, in augustus dan, uh, dan is het heel druk met uh, toeristen die, ja. uh, die Nederland bezoeken. Nou, dan zie je toch echt wel dat de Schans in zijn voegen kraakt. Dus uh, ja, daar willen we ook echt iets aan gaan doen. Wat gaat u doen? Nou, wat we, het, het is natuurlijk ingewikkeld, je kan mensen niet verbieden om te komen, want je wil juist dat ze, dat ze komen. Het is gewoon want, een dorp, er staat geen hek omheen. Je kunt ze gewoon eens zoek. absoluut. En er wonen absoluut. hier ook mensen. Ja, zo. ja dus de, dat, is, dat is ook het ingewikkelde. Hoe moet dus, het dan? Wij willen met, met een gepaste marketingstrategie en uh, kijken of je toch iets kan, uh, kan reguleren. En reguleren is altijd een heftig woord. Maar we ja? uh, kijken of je afspraken kan maken met toeroperators, uh, wanneer zij op de schans komen. Ja, ja. En kijken of je daarmee ook het bezoek kan spreiden over, de hele, uh, over het hele jaar. Ja. Dus ook ja. in het laagseizoen, bijvoorbeeld op een maandagochtend in februari, dat het dan wat relatief wat drukker is. En ja. in augustus relatief wat minder druk. Ja, maar dat lijkt me nog een hele opgave. Absoluut, het is niet makkelijk. En uh, ja, wij, uh, wij zullen ons moeten beraden de komende tijd uh, in de plannen van hoe we dat uh, gaan aanpakken. Ja. Nou is anderhalf miljoen natuurlijk een mooi getal. Hè? Dat is ook aanzienlijk meer dan de jaren daarvoor. Want de Zaanse schans heeft ook moeilijke jaren gehad. Uh, er wordt hier met Europees geld ook veel uh, opgeknapt. Mooier gemaakt. Is een beetje echt Anton Pieck. Is anderhalf miljoen wat u betreft ook uh, de bovengrens? Ja, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen. Van de, de absolute topdrukte die willen we wel uh, niet vergroten. Mm -hmm. Dus de, de, in die zin zou 1,5 miljoen voldoende moeten zijn. En ik denk dat 1,5 miljoen ook wel een mooi aantal is... om uh, in ieder geval te zorgen dat de ondernemers uh, gewoon lekker blijven draaien... en het ja. ook... Uh, ook de attractie blijft zoals hij is. Want uh, ja, het oude Holland, zeg maar, wat je hier wil ervaren... dat moet ook niet ja. overweldigd uh, worden door uh, allerlei toeristen. Ja. Nou ja, je moet er denk ik ook vooral voor zorgen... dat zo'n attractie niet aan zijn eigen succes uh, ten onder gaat. Ja, precies, ja. En, en daarom uh, zeggen we ook... Van we willen niet per se doorgroeien naar 2 miljoen of 2,5 miljoen uh, bezoekers. Mm -hmm. En dan zou 1,5 miljoen uh, voldoende moeten zijn. Ja. Uh, ja, en anders dan, dan, dan, dan uh, schiet je jezelf in de voet. Ja, en dat is ook niet precies. de bedoeling. Dat moeten we niet hebben. Peter-Jan van Steenbergen, directeur van de stichting Zaatse Schans. Dank u wel. Graag gedaan. Ik wens u een goede dag. En ik ga nog eens even straks uh, na half negen met uh, wat bewoners praten. Want er wonen hier ook gewoon mensen. Dat ja. kan hier ook. Nou, Tot straks. Horen wij zo. Meer van je ja. Makker erop in, Visser, Zaanse Schans. Tot zo. De positie van minister Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep... staat ter discussie, melden Duitse media hopelijk zometeen meer.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 dit is Radio 1. Half negen nu het NOS-journaal het Megens. De werkgelegenheid krimpt dit jaar opnieuw, maar de krimp is minder dan in voorgaande jaren. Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV. De WW bereikt in aantal een recordhoogte doordat in de zorg en bij de overheid tienduizenden banen verdwijnen. De schatting verdwijnen dit jaar zo'n 66.000 banen. Dat is in vergelijking met vorig jaar nog een positieve ontwikkeling. Toen werden 143.000 mensen op straat gezet.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 De eerste Koningsdag vorig jaar was onderdeel van de activiteiten rond de troonswisseling. Basisschoolkinderen gingen samen gezond ontbijten, sporten en spelletjes doen. En dit jaar staat de dag gepland voor 25 april. Dat is voor 10% van de scholen lastig vanwege de meivakantie. Mogelijk hebben zich dit jaar minder scholen aangemeld vanwege de problemen met die datum. Erik Wiebes, Wiebes wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Dat melden bronnen in Den Haag. Hij volgt dan Frans Wekers op, die vorige week opstapte. De 50-jarige Wiebes is nu wethouder Verkeer en Vervoer. En Joeg van het Hek heeft de Edison-Euvereprijs Kleinkunst gekregen. Die prijs wordt incidenteel uitgereikt bij bijzondere gelegenheden. Van het Hek krijgt hem vanwege zijn 60ste verjaardag, zijn 30ste album en de 200ste keer dat hij in Carré staat. Het is ook de vijfde keer dat hij een Edison ontvangt. Dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin van Weerplaza.nl. Vertel... Het is koud op dit moment, vooral aan de grond. In het oosten van Brabant, zelfs bijna min 4 graden. Maar een de groot deel van het land ligt op 10 centimeter hoogte. De temperatuur nu iets onder 0. En dat betekent dat natte weggedeeltes glad kunnen zijn. Dat geldt voor de hele oostelijke helft van het land. Maar we hebben ook meldingen uit de kop van Noord-Holland. Dus wees overal daar alert op. Maar als je naar boven kijkt, dan zie je ook meteen al dat er geen bewolking is. Dus het wordt een stralend zonnige ochtend. Vanmiddag een paar stapelwolken, vanuit Duitsland een paar wolkenvelden. Dan wordt het dus allemaal wat, wat gevarieerder aan de hemel. Maar de zon blijft de overhand houden. En daarbij temperaturen die oplopen naar 6 tot 8 graden. Dus ondanks de koude start kunnen we toch niet echt spreken van een koude winterdag. Je hebt je ook verdiept in het weer van Sochi... Ja, dat begint nu echt uh, dichterbij te komen. Temperaturen zijn daar vandaag uh, in Sochi zelf. Uh, gewoon aan de hoge kant, rond de 10 graden. En uh, komend weekend, als de Olympische Spelen beginnen... worden het zelfs uh, 9 tot 14 graden. Ook daar dus geen winterweer. Maar goed, het schaatsen wordt toch in de hal gedaan. Kijk je naar de berggebieden, daar waar geskiet wordt... daar vriest het wel. En daar ligt ook een dik pak sneeuw. Lage pistes zo rond de 1 meter. En op de hoge pistes zelfs 2 à 3 meter. Dus wat dat betreft ziet alles perfect uit. Dankjewel. De verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Kwaks. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. We zijn, de daling hebben we ingezet. 170 kilometer file. Ongeluk op de A1, Amersfoort-Amsterdam... bij Muidenberg nog 5 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de ring A10... voor Knoop niet Nieuwe meer, 4 kilometer. Dat staat in de richting van Knoop het Watergrasmeer. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar gaat het niet echt geweldig snel. Tussen Gouden en Nieuwebrug, 9 kilometer. Het was een aanrijding. De rijstroken zijn alweer een tijdje open... En bij Maasluis op de A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland... is de rechte rijstrook dicht. In de file vanaf de afrit Westerlee, 2 kilometer. Zodra, dus nog even naar Zaanse Schans. Daar komen zoveel toeristen dat dat een beetje te veel van het goede wordt. Uh, declareren! declareren.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 Tweedok. Het leven begint bij 18. Vanavond om 9 uur op Nederland 2. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. 25 april, dan zijn de Koningsspelen. Deze sportdag voor basisschooler in Lingen werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd... ter gelegenheid van de troonswisseling. 1,3 miljoen kinderen deden er toen aan mee. Initiatiefnemer van de Koningsspelen, Richard Krajcek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt dat dit jaar weer zoveel? Uh, nou, niet zoveel, maar wel ruim 1,1 miljoen. Dus daar zijn we erg uh, blij mee. Oh, hoe kan dat? 200.000 minder? Uh, omdat uh, het is geen is in en uh, het is het tweede jaar. Dus we zijn ook nog geen traditie. Dus uh, je kan eigenlijk wel zeggen dat dit het moeilijkste jaar was. Dus uh, ik uh, ben erg blij met deze aantallen. Hoe is het afgelopen met die vakantie waar we u eerder over spraken? Um, nou ja, de scholen hebben vakantie. Een aantal scholen hebben die vakantie genomen nog steeds uiteraard. Um, Zo'n een procent van de scholen en um, heb je het ongeveer over 160.000 leerlingen. Nou, een aantal scholen daarvan zouden we het waarschijnlijk niet hebben gedaan, maar een aantal scholen, ja, die is er erg spijtig voor. Dus, uh, we zullen dit jaar uh, de datum van volgend jaar nog sneller communiceren. Uh, hadden we in juni al gedaan vorig jaar, maar we hopen dat uh, dat dan alle scholen hun. Uh, die mee willen doen en vakantie zullen aanpassen. Zoals wel gebeurd is hoor dit jaar, maar niet alle scholen hebben dat helaas gedaan. Is dat toch achteraf bezien, uh, toch niet zo'n gelukkige datum geweest? Was dat nog een andere mogelijkheid geweest? Nee, in oktober waren we ons bewust van dit. Uh, al, want we hadden natuurlijk alle dingen gekregen van scholen die hadden gezegd... Uh, nou, dat sommigen wat eens dus vakantie hadden, wisten dat ongeveer 10% van de scholen ging. Um, dat is iets van, nou, we kunnen een week na de vakantie doen. Maar um, ja, dan nemen we ook heel veel scholen vrij. Want deze week is niet de officiële vakantie, hè, die scholen nemen. Die hebben ze gewoon zelf genomen. Dat is wel uh, even belangrijk om te weten. Mm. Bij ons aan de officiële vakanties, doe je het een week eerder, heb je een goede vrijdag. Um, dat hij je zeggen, nou doen we donderdag ervoor. Maar dan ook daar hebben scholen weer de vrijheid om te zeggen... ja, het is goede vrijdag, dus we nemen de donderdag daarvoor ook vrij. Dus het is gewoon heel lastig. Dus we hebben zoiets van, we houden ons aan de officiële vakantie. Volgend jaar zal Pasen niet zo laat, laat vallen. Uh, en um, de paas en de Meivakantie is sowieso uh, wat later gepland eigenlijk. Dus ja ik denk dat we uh, dit probleem problemen voor volgend jaar niet zullen hebben. Maar uh, ja we, we hopen dat uh, scholen hun... Uh, uh, ja, die, die dag uh, wel uh, vrij zullen houden om uh, de koningsspelen te organiseren. En wat gaan de kinderen doen? Uh, nou, dat is eigenlijk aan de kinderen zelf. Uh, wij vullen alleen het begin uh, in. Uh, we beginnen met een, uh, een feestelijk ontbijt. en um, ja, Dat was vorig jaar ook, dus dat zit over ruim 1,1 uh, ja, miljoen ontbijtjes... plus nog uh, ongeveer 100.000 ontbijten voor de leerkrachten. Dus zeg maar ruim 1,2 miljoen ontbijtjes moeten er worden geregeld. Uh, daarna gaan ze in het kader van warming-up een, uh, een liedje en een dansje doen. Uh, Doe de kanga, dat is uh, weer van kinderen voor kinderen. Uh, vorig jaar hadden we uh, Beweegjes gezond. En uh, we proberen meteen de wereldrecord mee te vestigen. Um, van de meeste mensen die tegelijk uh, zingen en dansen op verschillende plaatsen. Dus uh, dat hopen we dus in de Guinness Book of Records te krijgen. Dus dat is leuk. Ja, en daarna zijn de, de kinderen en de scholen vrij... om uh, hun sportdag op hun manier in te vullen. Dus uh, sommigen gaan echt uh, uren sporten. Uh, anderen doen spelletjes op het schoolplein. Uh, er gebeurt van alles. Dus uh, dat is juist die vrijheid. Um, die is belangrijk uh, om te geven. Dat maakt het denk ik zo leuk voor iedereen... dat het niet uh, allemaal verplicht is. Okay. En, en ik wil eigenlijk vanuit deze positie ook wel even... Um, de scholen en vooral de meesters en de juffen heel erg bedanken. Want die, ja, die zijn natuurlijk al uh, heel erg overwerkt. Die hebben al heel veel op een bordje. Ja. En dat ze toch bereid zijn om, uh, om ook deze dag weer extra in te zetten. En, uh, en eigenlijk ook alle ouders die, uh, die ze dan vrijwillig aanmelden. Dus uh, zonder die mensen was het uh, onmogelijk geweest. Is dit om klachten te voorkomen of heeft u die al gekregen? Uh, nee, maar dat is wel wat je duidelijk als je de kranten leest... dan uh, zie je wel hoe zware mensen het onderwijs het hebben. En, uh, en vorig jaar is dat wel wat je een beetje hoorde... van pff, ja, het is wel pittig... maar het is zo leuk, we gaan ervoor... Ja, dus dat is niet klachten, maar ja, je moet wel luisteren naar de mensen. Dus je realiseert je, althans ik realiseer me, en wij van de organisatie, heel erg dat dit drijft echt heel erg op de, ja, op de ouders en de leerkrachten. Dus uh, erg dankbaar daarvoor. Ja, het is natuurlijk de bedoeling dat ze vooral veel lol hebben, al die kinderen ja. en ook die leraren natuurlijk, uh, erbij. Maar er zit ook iets educatiefs aan, ze moeten ook weer in contact komen met bewegen. Hè? Dat ook blijven doen natuurlijk. Na vorig jaar zijn er nou ook meer kinderen bij een sportclub gegaan, weet u dat? Oh, nou, die, die onderzoek hebben wij niet uh, gedaan. Weet in ieder geval dat ze vorige één dag meer hebben gesport dan ze misschien normaal doen. Ja. En, dat was, <laughs> en dat zullen Ik ze was dit al jaar wat. weer doen. Ja, dat is inderdaad al, uh, al wat. Dus uh, en uh, en ze hebben in ieder geval één dag uh, um, een, een flink ontbijt gehad. Dus dat hoor je ook wel eens dat aantal kinderen dat helaas moet overslaan. Um, dus, maar dat is inderdaad wel even een goede uh, tip. Dus dat uh, moeten wij. Uh, dat is een ah, mooi onderzoekje om te halen. Nou, komt dat onderzoek eraan? Uh, ja. ja, inderdaad. Komt het onderzoekje aan. Bedankt voor de tip. Nou, goed. Meld het ons zodra u de resultaten heeft dan. Ja. En doen. alvast veel plezier bij die Koningspelen. Hartstikke bedankt. Bedankt, Richard Kraijtschek. Goedemorgen. Maar eerst die andere spelen. De openingsceremonie van Sochi is vrijdag. Zelder was er zoveel kritiek op de keuze van een locatie voor een sportevenement. Kritiek op de homowetgeving, op de mensenrechten-situatie... de enorme kosten en de corruptie. Er is ook een groepering die om een heel andere reden bezwaar heeft tegen deze spelen. Dat zijn de Cherkessen. Een volk dat door, uh, 150 jaar geleden door Rusland werd verdreven uit het gebied boven Sochi. Matthijs van der Wiel zocht een paar Cherkessen op die in ons land wonen in Amsterdam-Noord. Is dit een manier om de identiteit van uw volk te behouden? Ja, ja zeker weten. De muziek bewaren? Ja, muziek bewaren. Haar vader speelt de traditionele muziek op zijn trekzak, Zijn dochter van 26, Jenetée, die danst... met een tsjerkessische dansgroep in Nederland. Ik hou echt van de dans. Je hebt dus verschillende soorten dans. Als danser niet zou zijn, zouden heel veel jongeren die verdiepen zich niet in de geschiedenis. De Tsjerkessen, volk van de Kaukasus. Ze werden aangevallen door de Russen, voerden een eeuwlang een bloedige oorlog... maar werden uiteindelijk verslagen door de legers van de Tsar. Tienduizenden Tsjerkessen werden vermoord. En bijna alle overlevenden moesten hun gebied verlaten. Na het einde van de oorlog was dus op 21 mei 1864. Toen zijn ze weggedreven, eigenlijk gedeporteerd... Naar Turkije, mijn familie dan. En dat is de over-overgrootvader van mijn vader. En precies op de plaats waar 150 jaar geleden het bloedbad plaatsvond... waar de Tsjerkessen uiteindelijk werden verslagen... daar zijn de Olympische Scypices aangelegd... en is er een Olympisch dorp gebouwd. Op de botten van hun voorouders, zeggen de Tsjerkessen. in het plaatsje Krasnaya Polyana. Als je dat vertaalt vanuit het Russisch... Naar het Nederlands dat is letterlijk de rode heuvel. De Russen hebben het zo genoemd omdat er zoveel bloed was gegoten in de oorlog. Het is echt, ik, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Dat het op zo'n locatie waar massagraven liggen en al die mensen zijn vermoord. Olympische Spelen worden gehouden. En ook nog eens in het 150ste herdenkingsjaar dus. Er zijn mensen op die websites waar jij actief op bent... die zeggen het is alsof je Olympische Spelen hield in Auschwitz. Ja, nou, dat is toch zo. Is dat niet een beetje een overdreven vergelijking? Het is dat over de Tweede Wereldoorlog, daar weten meer mensen van. En over ons weet niemand. En daarom voert zij haar eigen strijd. Op Facebook en op Twitter. Om dat verhaal aan zoveel mogelijk mensen te vertellen. Niemand weet daarover. En dat vind ik... Best wel erg. Dat het totaal wordt genegeerd door Rusland. We bestaan niet eens. En Officieel is het geen genocide. Het wordt nog steeds niet erkend door Rusland en de rest van de wereld. De Spelen hadden daar nooit mogen worden gehouden. Dat is hetzelfde argument als van Tjecheense -Tje -Tje terroristen die met aanslagen dreigen. Ik denk dat wij sowieso niet geassocieerd moeten worden met terroristische bewegingen. Nee. En ze hebben niks met ons verhaal te maken ook, die terroristische bewegingen. Wat had je gewild? Wat had je gehoopt dat jullie acties hadden opgeleverd? Ten eerste dat is de waarheid vertellen over wat er is gebeurd. En ook, we hebben zoveel best wel mooie kanten. Zo'n mooie tja dans tijdens de openings- of sluitingsceremonie. Dat zou geweldig zijn. De vrouwen zijn heel sierlijk en de mannen zijn echt heel macho. En dat zou uh, heel mooi zijn als we dat zouden kunnen zien, maar... We bestaan niet, hè? Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met Tjerkesse in Nederland. Tjerkesse is een volk dat 150 jaar geleden... door Rusland werd verdreven uit het gebied boven Sochi. In de ochtend en avondspits, met NOS Radio 1-journaal. Mark Robin, is de hele ochtend al in Zaanse Schansen. Mark Robin, daar komen veel toeristen... Ja. Maar er wonen ook mensen, en jij bent bij zo'n bewoner... en heeft hij nog wel uh, viootjes in de tuin staan en geraniums? Of... <laughs> ik heb niet gekeken. Is het is een woesternij. Ja, ik zal even aan meneer De Groot vragen. Wij lopen hier even over de Kalverringdijk. Ringdijk. Meneer De Groot woont hier ook. Ja, meneer De Groot, Marcel vroeg, heeft u nog uh, plantjes in de tuin staan... of worden die allemaal vertrappeld? Nee, de plantjes uh, staan uh, allemaal keurig in de tuin. En maar je de... heeft ook een goed hek eromheen. Ik heb het voordeel oh. dat ik een hek <laughs> heb, ja. ja. Ja, want anders waren ze natuurlijk op het erf overal te vinden toen. Ja, is dat zo? Zijn, zijn, ze, zijn ze brutaal? Nou ja, ze begrijpen niet dat die woningen bewoond zijn. Je denkt, dit is één groot museum hier. Je ja, mag overal ja. met je vingers aankomen. Het wordt ook nergens in publiciteit, op website of, of geschreven informatie... wordt het verteld dat, er, dat het gewoon een woonwijkje is. Ja. Ja. Het is een derpie. Het is een derpie op zich, ja. En uh, wat doet u hier eigenlijk? Ik, uh, Behalve wonen. <laughs> Ik ben voorzitter van de bewonersvereniging. Ja. En uh, ik geniet van de Zaanse Schals. Dat zijn de twee dingen die ik uh, die ja, doe. Ik want, ben gepensioneerd. Want u vindt het ook leuk hier? Ja, het is fantastisch. Het is, uh, daarom ben ik hier ook gaan wonen. Ja. We kijken even voor ons. We zien daar verder op de dijk al de eerste stroom uh, toeristen. En zo te zien zijn het Aziatische toeristen. Ja, dat is het, uh, het grootste deel van ja. de toeristen is Aziatisch. Ja, ja. En... Uh, Chinees is staat op nummer 1. Ja, Chinezen, eh, ja. Koreanen. Eh. Spreekt u een woordje Chinees inmiddels? Nul, nul. <laughs> ik herken ze wel. <laughs> Want meestal hebben ze instappers. Oh ja, ja. ja? Dan denk ik, oh dat zijn Chinezen. En dan gaan ze hier klompen kopen. Nou, dat weet ik niet of ze dat eh, zoveel, eh, zoveel doen. Hoe ja, moet het verder? We spraken vanmorgen met de directeur van de stichting Zaandse ja. Want de Zaanschans wordt beheerd door een, door een stichting. Die ja. zei, het is, we moeten iets aan de spreiding gaan doen. Het is op zich een succesverhaal. Anderhalf miljoen is mooi, ook voor de ondernemers hier. Ja. Maar uh, op de, in de piekuren is het, uh, is het niet meer te doen. Kunt u dat onderschrijven? Ja, dat, uh, dat onderschrijf ik Hoe is het hier als het een mooie zomerdag is? Dan uh, kun je hier over de hoofden lopen. Ja. Ja. En dat is, uh, is te veel. Uh, de mensen kunnen ook niet meer... Uh, op een rustige manier genieten van de omgeving... en, de, en, de, en het cultureel erfgoed wat hier staat. Ja. En daarvoor is het ooit bedoeld, natuurlijk. En uh, het is nu ja, haast massa-toerisme geworden... waar uh, de, de gids zo snel mogelijk uh, de, de stoet mensen... van de een uh, naar de andere leidt uh, de toeristenwinkel in de toeristenwinkel uit. En, uh, en dan weer vertrekken op naar Vollendam, Monikendam, uh, Edam ja. en, uh, en Marken. En uh, ja, dat is natuurlijk nooit de, de originele bedoeling geweest. De bedoeling is geweest om die Zaanse houtbouw dus te reserveren voor, voor, ja. de, voor de toekomst. Ja, het is allemaal verplaatst uit de Zaanstreek hier naartoe ja, om, om het, uh, om het ja. te behouden. En die toeristen, die krijgt u er nu allemaal gratis bij. Ja, u ja. woont hier nu 18 jaar. Ja, ja. Kop. Het is in die tijd ongeveer drie keer over de kop gegaan. Ja, zo'n idee heb ik wel, ja. Ja. ja. Heeft u er wel eens aan gedacht om te gaan verhuizen? Nou, ik woon zo mooi... Ja. Dat ik dat eigenlijk uh, niet overweeg. Maar uh, er komt natuurlijk een moment. als dit zo door blijft gaan. Ja. Dan, uh, dan is het ook minder aangenaam. Ja. Want het is tot s'avonds. Uh, tot s'avonds uh, zijn er nu. ook toeristen. De grens is bereikt op de Zaanse Schans. Inderdaad, dat klopt. Ja. Vol is vol. vol, is vol. <laughs> Go home. <laughs> ja. En, uh, en wat je daar nou precies aan moet doen. Ja, ja dat is. Uh, uh, Kijk, spreiden, daar geloof ja. ik uh, niet zozeer uh, in. Nee. Nou, ben... we moeten het zien. Ja? Ik wens u sterk. Ja. met het nieuwe taroet toeristenseizoen ja. voor de deur. Ja, we zullen zien hoe het afloopt. Ik zeg terug naar Hilversum en de groeten vanaf de Zaanse Schans. Ja. Ook groeten terug, Mark Rob, en neem nog zo'n stukje zelfgemaakte kaas mee. Aanbeveiligingsinformatie Verkeersinformatie van Kees Kwaks. De grootste problemen voor het verkeer zijn er nog op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam, na het ongeluk bij knooppunt naar de berg, 7 kilometer vanaf Blarikum. Op de A12 naar Utrecht 7 kilometer tussen Zevenhuizen en Bodegraven. Een ongeluk op de A50 als Arnhem, en dat zorgt nu voor vertraging bij knooppunt Grijshoort, 2 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ligt onder vuur... als voorzitter van de Eurogroep, Duitse kwaliteitskrant Handelsblad... onthult vandaag dat hij mogelijk op moet stappen. We gaan naar Berlijn, correspondent Tim de Wit. Uh, Tim, het kwam al even ter sprake, ook nou, vorige week even uh, bij Dijsselbloem. Wat schrijft Handelsblad daarover? Nou ja, dat Dijsselbloem, pla Dijsselbloem plaats moet maken voor een permanente voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem doet het er tot nu toe altijd nog naast. Hij is daarnaast natuurlijk gewoon minister van Financiën. Ja, er zou volgens de krant althans veel kritiek op hem zijn, voornamelijk vanuit de andere eurolanden. Het handelsblad citeert verschillende diplomaten, die laten blijken dat ze Dijsselbloem vaak toch als erg lastig ervaren. En ja, ook zal Dijsselbloem te veel voor de belangen van Nederland opkomen en veel minder oog hebben voor het hele eurogebied. Kortom, uh, ja, hij krijgt uh, toch wel even. Uh, hij, ja, zij wordt redelijk op de hak genomen, nee, Dijsselbloem, vanmorgen in het Handelsblad. Het, het gaat dus niet alleen om zijn positie, want het is natuurlijk wel bekend dat ze daar liever een permanente voorzitter hebben. Hè, niet iemand die zijn baan deelt, zoals Dijsselbloem dat nu doet. Maar het gaat dus ook om, om hem in, zijn, in persoon. Precies, en dat is toch wel redelijk nieuw. Uh, wat je inderdaad zelf zegt, Duitsland heeft dat al vaker gezegd... ook Frankrijk heeft dat al vaker gezegd... Hey, moeten we niet iemand gewoon neerzetten... die permanent voorzitter van die eurogroep is. Uh, want ja, het is nogal een zware baan... en om zoiets ernaast te doen, dat gaat toch wel wat ver. Maar dat Dijsselbloem dus nu ook als, als lastig... als een beetje irritant wordt ervaren, dat is toch wel nieuw. Uh, ja, hij toen hij net begon namelijk, kon hij in ieder geval vanuit Duitsland... toch behoorlijk op steun rekenen. Volgens mij ook wel in, in, in veel andere eurolanden. Dus ja, op een of andere manier heeft ze dat blijkbaar... stilletjes ontwikkeld achter de gesloten deuren. Waarom vinden ze hem dan zo irritant en lastig? Nou ja, dat wordt niet heel erg goed uitgelegd. Het is in die zin nou niet een heel uitgebreid verhaal, moet ik zeggen, in de krant. Het zijn natuurlijk ook vooral anonieme bronnen die worden geciteerd. Dus dat maakt het wel wat lastig om te achterhalen waar het vandaan komt... en wat voor dingen die dan precies gedaan zou hebben... Um, dus ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt ook. En het is toch vooral, denk ik, bedoeld ook door deze diplomaten... om deze hele discussie aan te zwengelen. We zitten natuurlijk uh, een aantal maanden voor de Europese verkiezingen. Na die Europese verkiezingen worden al heel veel andere belangrijke posten... in Europa ver, uh, verwisseld. Hè. Neem bijvoorbeeld de voorzitter van uh, de Europese Raad... de voorzitter van de Europese Commissie, van Rompuy en Barroso... die zullen plaatsmaken. Dus dan zou dit natuurlijk een heel mooi moment zijn om ook te zeggen... dan kiezen we nu ook een permanente voorzitter van de Eurogroep. Duistel. Bloem doet het officieel nog tot 2015, maar zou dan in dat geval dus al uh, zeg maar komende zomer uh, plaats moeten maken. Ja. Kritiek uit Duitsland, dat is natuurlijk uh, heftig. Maar kun je al inschatten of of die zich hier echt iets van aan moet trekken? Nou ja, wat er in het handelsblad stond is dat Nederland er natuurlijk tegen zal zijn. Dat is niet zo gek, hè? Die, die zijn natuurlijk ontzettend blij... met, met zo'n belangrijke Nederlander op zo'n belangrijke post in Europa. Maar ja, aan de andere kant, kijk, uh, Duitsland zegt het dus... ik noemde net ook al Frankrijk. Dat zijn natuurlijk wel echt by far de twee grootste landen in het eurozonegebied. Ja, als je die tegen hebt, dan wordt het denk ik wel heel ingewikkeld. En die zullen denk ik ook wel uh, zo sterk en zo machtig zijn om ook uh, andere landen in het eurogebied aan hun zijde te krijgen. Uh, maar kortom, dit is wel allemaal speculatie. Zover is het allemaal nog lang niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat als, als zo'n groot blok tegen je is... dat je dan nog uh, kan blijven zitten. Tim de Wit vanuit Berlijn. En u leest daar dus meer over in Handelsblad. vindt u op handelsblad.th.de. It won't go home without you, Maroon 5. De schaatsteams, verenigd in de Vereniging voor Professioneel Schaatsen, de VPS, hebben het vertrouwen opgezegd in de directie van de Schaatsbond, de KNSB. Aanleiding is het uitblijven van nieuwe collectieve samenwerkingsovereenkomst. Joris Solinger, bestuurslid van de VPS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet eerlijk zeggen dat mij dit weinig zegt, hoor. Wat is, wat is die samenwerkingsovereenkomst die dus mislukt is? Nou, we zijn de samenwerkingsovereenkomst, dus iets wat al een aantal jaren gebruikelijk is in de schaatswereld. En het is eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst tussen de, de KNSB en de schaatsteams. Waaronder Activia, beslis.nl en Brand Roti op dit moment onder andere. En dat is een overeenkomst over hoe zaken aangepakt worden, qua logoverdeling, qua vergoedingen en dergelijke. Dus een, een afspraak tussen de KNSB en de teams. Oké, okay, dus zij vallen niet, officieel niet onder de KNSB, maar onder de ja. VPS dus. Uh, de, de, ploegen, hè? de ploegen, zijn de werkgevers van de sporters. Die hebben alles dus uh, onder contract staan. En de KNSB die uh, de nationale selecties uit, waar, uh, waaronder de WK's, EK's en World Cups. En uh, de afspraken die lopen nog allemaal tot uh, eind april uh, van 2014. Dus uh, op dit moment lopen alle afspraken nog alleen. Die lopen dus af. En dan uh, moeten nieuwe afspraken gemaakt worden tot 2016. En daar uh, gaat het wat moeizamer nog. Wat zit u dwars? Wat zijn de problemen? Okay, het... Nou, wat ons dwars zit, zeg maar, zoals we het uh, weet in het bericht weten... is dat uh, we er zelf weinig vertrouwen in dat we er op een goede manier uitkomen. En uh, we zijn al vanaf de zomer in gesprek over die zaken. En we hebben natuurlijk... Uh, maar, maar, wat, wat, hey, hey, als ik u even mag onderbreken, wat zijn die zaken? Ja. Wat, wat zijn de, de heikele punten? Uh, nou, de, de afgelopen tijd is in het nieuws flink geweest dat vooral de sponsoren die uh, die willen meer zichtbaarheid zien. Dus op wij gaan schaatsploegen ja op de pak. De, de sponsoren willen zichzelf kunnen herkennen als zijnde hoofdsponsor van, van de betreffende schaatsers. Dus daar hebben meerdere partijen daar kritiek over gegeven als zijnde sponsoren. En wij als teams uh, praten onder andere verder over de vergoeding uh, voor, de, voor de, uh, de, het uh, sturen van de jongens naar de World Cups en de WKs, EKs toe, dat uh, bij andere sporten ook erg gebruikelijk is. En dat zijn de twee voornaamste issues waar we, waar we niet uitkomen. Waar we, waar we over in gesprek zijn. Het klinkt ook behoorlijk zagrijnig eigenlijk hierover. Oh ja, nou dat komt misschien door de tijdstip. Dat valt mee, denk ik oh, okay. denk wel. Oh, oké. Want, want is dit dramatisch of wordt het wel opgelost? Nou ja, goed. Het is natuurlijk het is geen ideale situatie. Ik bedoel, dat heeft vanuit de VPS onze voorkeur ook niet om te doen. Maar goed, we hebben in het verleden. We hebben de Doek de in opstap in september. En we hebben wat zaken gehad rondom de teruggave van de World Cup. En nog wat andere zaken waar de VPS al uh, niet heel gelukkig mee was. Dat hebben we allemaal netjes afgerond. Dus dat zijn, uh, zijn in dat soort oude koeien. Alleen uh, deze gesprekken, die zijn erg belangrijk. Wij moeten onze contracten verlengen met de sponsoren. En alles loopt af in april. En uh, we weten op heel veel fronten nog niet wat, uh, wat, we kunnen, uh, wat we de sponsoren kunnen vertellen. Waarom ze weer een team zouden moeten sponsen. Ja. Dus vandaar is het uh, wat het ons betreft een nijpend probleem. Ja. Heeft het nog consequenties bijvoorbeeld voor uh, Sochi? Want daar zou je toch met z'n allen uh, achter de schaatsers moeten staan. Wij staan ook met z'n allen achter de schaatsers. Dat gaat er helemaal los van. De schaatsers die, die, die kunnen zich lekker voorbereiden op Sochi. En we vinden zelfs, zoals we zeiden, de timing ook niet fantastisch. Alleen. Het is, niet, het is niet iets wat deze week opgekomen is. We zijn er al weken, maanden over in gesprek. En uh, het seizoen is nu nog lopend. En moeten we toch al mee. Want ik ben we uh, speak met de sponsor aan het praten. En met mij, mijn collega's ook. Ja, ja en moeten we moeten toch ergens uh, een, een stukje laten weten... hoe een aantal zaken eruit komen te zien. Dus dat is ons probleem, maar ook die van de KNVB. Ja, maar doet u dan zo? Of vervolgen de spelen dan misschien nog, nog acties? Of? Nou, zoals we zeiden, we zijn aan het kijken wat we, wat we daarin kunnen doen. Want voor ons is het, uh, uh, het, is, het is er niet een uh, lichtzinnig erin op te nemen... Zijn, we hebben er weinig vertrouwen in, zoals we laten blijken... en dat we dat korte termijn kunnen regelen. Nou. Uh, dus uh, de, we weten in ieder geval rond Sochi zullen we lekker kijken met z'n allen. Dat geldt ja. uh, voor iedereen. Heel ja, verstandig. Uh, laten we dat ja. maar doen. En dan horen we er nog van Juri Solinger van de VPS. Dank u wel. Nee, dag. Goedemorgen. De NOS houdt u uiteraard de hele dag op de hoogte van het nieuws. Straks kost van het Michel Maas over de eerste uitslagen van de Thaise verkiezingen. Meer nieuws natuurlijk uit Den Haag over de beoogde opvolger van Wekers. Dat moet Erik Wiebes worden. En de Duitse kritiek op minister Dijsselbloem. Dit is Radio 1. Wiet.